...bezoeken of zichzelf aan te melden via het systeem. Oké, okay. ja, bedankt. Oké, okay. okay, dank u wel... ...de heer Wolf en de heer... Uh, ...Hagen. Okay. Uh, ik denk dat het een uh, duidelijk... Uh, ...verhaal was. Uh, dan geef ik graag nu het woord... Uh, ...aan de wethouder... ...voor een uh, verdere toelichting. Kan ik dit af afsluiten? Onder wel. Ja, zeker. Ik uh, wat doe ik dat? Ik eventjes A pop beneath the sunny sky lingering on dreamily in the evening of July willing please Dan geef ik dus echt graag het woord aan de wethouder, de heer Hendricks. Ja, dank voor het woord, voorzitter, want daarmee kan ik gebruik maken door. ...mijn dank aan te spreken, uit te spreken over het, uh, het voortvarende werk van het onderzoeksteam. Uh, Gert-Jan Hagen en zijn team van Springco en uh, Bram de Wolf en zijn team van INO Research... Uh, ...voor het harde werk wat zij de afgelopen maanden uh, hebben verricht. Ook wil ik graag de Zandvoorts bedanken die de afgelopen maanden hebben meegewerkt aan dit onderzoek. Uh, de insprekers van vanavond uh, en al die anderen die de laatste maanden hun ervaringen met ons gedeeld hebben. Dit onderzoeksrapport vormt samen met alle data die we hebben... ...en al die ervaringen en berichten van de afgelopen maanden... ...de basis voor onze evaluatie van het parkeerbeleid. Het college zal met voorstellen komen die recht doen aan deze evaluatie. Ik ga echter niet nu vooruitlopen welke, welke voorstellen dat zullen zijn. We hebben de onderzoeksresultaten nog maar net binnen. Het team parkeren is op dit moment druk bezig... ...om op basis van alle gegevens uit deze evaluatie... ...de implicaties voor het parkeerbeleid door te rekenen. Immers een aanpassing die in het voordeel van de een zal werken... ...zal wellicht een nadeel voor de ander met zich meebrengen. Wij willen daar een zorgvuldige afweging maken. Ik verwacht de voorstellen in februari in het college te kunnen bespreken... ...en dan aan de commissie van 7 of 8 maart met u, te kunnen delen, met u te kunnen bespreken. Op die manier zijn we, zoals afgesproken, op tijd om voor het nieuwe zomerseizoen het een en ander door te kunnen voeren. Een goede communicatie daarbij is cruciaal. Over de effecten en de uitwerking daarvan blijven we uiteraard met de standwoorders in gesprek... Het doel is om samen in participatie te komen tot een verbeterd parkeerbeleid. Dank u wel, voorzitter. Dank u wel. Uh, nou, het woord is uh, aan de leden. Uh, dan geef ik graag eerst het woord aan Jong Zandvoort. Mevrouw Paap. Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, wij, wij willen graag de onderzoekers bedanken voor de enquête en de uitwerking hiervan. Ook bedanken wij de wethouder voor het tijdspad... Dat hij heeft uitgestippeld. En als laatste willen wij natuurlijk ook de Zandvoortse inwoners bedanken... ...die de moeite hebben genomen de enquête in te vullen... ...hierin te spreken en naar de inloopavonden zijn gekomen. Het is duidelijk dat de Zandvoorters ontevreden zijn. Zoals we van tevoren in ons verkiezingsprogramma aangaven... ...zijn wij tegen dit parkeerbeleid. We zijn blij dat de onderzoekers duidelijke punten naar voren laten komen... ...die spaak lopen. We zijn blij dat er eindelijk naar de Zandvoorters geluisterd gaat worden. Vanuit Jong Zandvoort vinden wij het belangrijk dat er goed geparticipeerd... ...wordt om zo een duidelijk beeld te krijgen van wat de inwoner wil in zijn omgeving qua parkeerbeleid. En dat er ook wat wordt gedaan met de uitslag van de enquête. Een hele duidelijke boodschap naar de gemeente. Jong Zandvoort kijkt uit naar de voorstellen die de wethouder gaat doen. Dank u wel. Dank u wel. Dan geef ik nu graag het woord aan uh, het CDA. Maar eerst nog een interruptie van de heer Hermsen. Ja, een vraag aan mevrouw Paap van uh, antwoord. Heeft u dat zojuist geschreven tijdens de pauze of tijdens de presentatie? Uh, mevrouw Paap? Uh, nee, we hebben het voorbereid en ik heb het net aangepast waar nodig. Oké, okay, dank u wel. Uh, ik kan de heer Hermsen niet zien, maar uh, met zijn goedvinden ga ik nu door naar het CDA. De heer uh, Stefan? Ja, dank u wel, voorzitter. <coughs> nou, danken ook, uh, uh, oh, oh, oh, ook zijn CDA voor het, voor het uh, uitgebreid onderzoek. Heel, uh, heel, heel interessant. Ik ga nog kennis van, van de wat is, stukken zijn nu online begrijpen Dus we kunnen nu ook. Oh, okay. Ja, ik denk dat het goed is om dat nog even goed, uh, wat dat ging, ik moet ik eerlijk zijn, wel heel snel, maar daar nog even goed op te reflecteren. En ik denk het voorstand van de wethouder. Ik kan je niet verstaan. Oh. Ik, niet verstaan. Pardon. ik begin opnieuw. Voorzitter, dank dank ook aan de onderzoekers voor het mooie uh, onderzoek dank ook inderdaad aan de, aan de inwoners en ondernemers die hier aan hebben deelgenomen ik denk dat uh, dat wat ook onderzoeken aan het begin heeft gezegd de respons uh, heel belangrijk is en heel goed is dat zoveel mensen hieraan mee hebben gedaan dat geeft ook echt aan dat het uh, leeft um, ik vind het belangrijk dat we uh, inderdaad toch eventjes reflecteren op, op op de stukken die nu online staan en ik kan me aansluiten bij uh, wat de portefeuillehouder port port port aanbiedt, uh, namelijk al in februari is. Er, is het in college begreep ik. Uh, in de maart gaan we hier beslissingen over nemen. Ik zie dat uh, met de belangstelling tegemoet. Dat wil ik er voor nu even bij laten? Dan geef ik nu graag het woord aan de OPZ. Uh, ah, maar eerst nog een interruptie, denk ik. Van oh, geef ik toch graag eerst het woord aan de OPZ, mevrouw Geurensen. Dank u wel, voorzitter. Eigenlijk um, als je kijkt naar de eerste en naar de laatste sheet, en ik heb hem er nu bij en hoef niet van de foto te doen, um, is het duidelijk. Het ga, in ieder geval toch ook wat gezegd is: het is, een, het is een heldere presentatie. Maar de uitkomsten zijn net zo helder. Er zijn duidelijke uitspraken gedaan. En. Um, wat heel opvallend ook is, is dat bewoners en ondernemers... naar aanleiding van de gesprekken zeggen, negatief geladen... maar zijn de bewonersavonden eindigd te constructief. Dat vind ik het positieve van het hele verhaal. En eh, wat OPZ betreft, is de stap die nu ge, uh, zou moeten genomen moet worden... en ik, blij, uh, ik heb al meegeschreven bij het, uh, dat de wethouder aangeeft... februari in het college maart in de commissie... dat er voorstellen op tafel komen die ook recht doen... ...aan de uitkomsten van deze evaluatie. Want ik geloof, en dat moeten we ons allemaal aantrekken, vertrouwen komt te voet en gaat te paard. Dus ik denk dat we zeker de termijn moeten waarborgen en met voorstellen moeten komen. En dan moeten wij soms misschien over onze eigen schaduw heen kunnen stappen. Maar die duidelijk recht doet aan de uitkomsten van deze evaluatie. Want dat we er niet omheen kunnen, is wel heel erg duidelijk. Dank u wel. Dank u wel. Dan geef ik nu graag het woord aan de VVD, de heer Drommel. Ja, dank u wel, voorzitter. Allereerst ook in ieder geval dank aan uh, alle aanwezigen dat ze aanwezig willen zijn... en de respondenten en uh, de onderzoekers voor uh, in ieder geval ja, de totstandkoming van uh, de resultaten. Uh, wat ons betreft zijn de resultaten duidelijk. Uh, er moeten stappen ondernomen worden. En uh, het belangrijkste daarvan is, is dat in plaats van dat wij dat met elkaar gaan bedenken... dat er, zoals uh, mevrouw Geurensen terecht ook aangeeft... dat er recht gedaan wordt aan de uitkomsten van het onderzoek... ...en de knelpunten die de inwoners aandragen en ook de oplossingen die ze aandragen... ...dat in ieder geval daarmee aan de slag gegaan kan worden. En wat wij ook hebben gezien, is dat er al heel veel uh, commentaar en opmerkingen gaan... ...over de onduidelijkheid van Parkstad. En u heeft al aangegeven in ieder geval aan de slag te gaan met de suggesties van de Zandvoortse inwoners. Uh, maar er is gewoon één grote vraag en dat is de behoefte aan een app. En ik ben ook heel erg benieuwd... Of u kunt aangeven of die app er op tijd zou kunnen gaan komen voor het ja, nieuwe seizoen? Daar wil ik het even bij laten, dank u wel. De PVV, de heer Van Tichelen. Ja, voorzitter, dank aan iedereen die hier aan heeft bijgedragen. Wij zagen de invoering per 1 juli uh, niet zitten van dit parkeerregime, want we zagen een buihanger. Nou, de bui blijkt achteraf nog wat zwaarder te zijn dan wij hadden voorzien. Ik wil graag een algemene opmerking maken over parkeren in het algemeen. Sinds begin jaren 60 van vorige eeuw groeit het aantal auto's in dit land harder dan het aantal parkeerplekken. Met gewoon twee oorzaken. De groeiende economie, verstijgende welvaart en groeiend inwonental. Nou, uh, verbeterde economie, daar wordt nu hard aan gewerkt om daar wat aan te doen. Want we proberen mensen allemaal arm te maken met kunstmatige hoge energieprijzen en wat dan niet. En het andere is gewoon, als die twee dingen uiteenlopen, divergeren met een mooi moeilijk Nederlands woord, dan kun je maar één oplossing richting bedenken en dat is die twee dingen bij elkaar brengen. Dus of je zorgt voor minder auto's en of je zorgt voor meer plek. En wat we nu aan het doen zijn, is met uh, parkeerzuilen, vergunningen, zones, uh, tarieven, vergunningen. Ja, uh, dat is geen oplossing. Ja, dat is, het is wel leuk om dat te verzinnen. En je kan mensen verjagen van de ene plek naar de andere. In het verleden mocht je overal gratis parkeren, want er was toch plek zat. Toen werd het te druk in het centrum, dan moest je daar betalen. En dan gingen mensen rondom het centrum parkeren, want daar was het nog gratis. En de mensen die daar wonen, zeiden we, ja, hou eens even, wij willen ook parkeren betaald parkeren want we hebben geen plek en zoals een olievlek breidt zich dat uit ja en nu ben je met de tweede ronde olie bezig dan maak je het centrum duurder en verderop wat goedkoper maar je bent gewoon hetzelfde aan het doen maar het lost niks op ja, en uh, ik wil mensen vragen om daar eens voorzichtig over na te denken dank u wel dank u wel dan ga ik nu graag door naar groenlinks mevrouw van essen Dank u wel, voorzitter. Um, iedereen dank voor de evaluatie en uh, voor de respondenten, de insprekers. Um, ik denk dat, uh, ja, dat er heel veel gezegd is, heel veel nuttige informatie... om uh, aan een aantal knoppen te kunnen draaien... om uh, ja, uh, de toepassing en, uh, en het beleid uh, aan te kunnen passen... zodat uh, zoveel mogelijk mensen er uh, uh, ja, tevreden worden met, uh, met het beleid. Uh, ik hoop wel dat... Uh, ja, de evaluatie en de aanpassingen echt als tweeledig wordt gezien. Dus enerzijds het beleid aan zich en de anderzijds de, de technische invoering. Want dat Parkstart uh, te wensen overlaat en uh, de bereikbaarheid bijvoorbeeld van parkeerservice. Um, ja, dat heeft voor de rest minder met het beleid zelf uh, te maken. Uh, en dat er aan de, aan de beleidskant nog aan knoppen gedraaid kan worden, ja, dat is zeker, uh, zeker ook het geval. Um, en wij zien graag de, de stukken tegemoet voor Maart, dank u wel. Dank u wel, uh, dan ga ik nu graag door naar ja, D66, de heer Hermsen. Ja, dank u wel voorzitter, ik uh, was hier niet op voorbereid dat we nog uh, zouden inspreken uh, met betrekking tot deze presentatie. Dus ik ga kijken wat ik kan doen. Um, ja, ik, ik ben echt uh, ontzettend blij met de hoge respons. Ik vind ook wel echt dat we daar wat mee moeten doen. Uh, dat is, zie je ook vaak in uh, een nieuw parkeerbeleid. Is dat je gewoon ervaring op moet doen van hoe werkt het, hoe kan het. Uh, ik neem het mezelf in ieder geval kwalijk uh, dat we snel een beslissing hebben genomen... op basis van de feiten die we op dat moment hadden. En ook de respons die we op dat moment hadden van de enquête die eerder liep. Uh, ik hoor wat geluiden uit, uit het publiek, ik snap ook wel dat mensen ontevreden zijn, dat, dat begrijp ik ook. Uh, dat is ook zo op het moment dat het persoonlijk geraakt wordt. Um, ik zelf woon in Zuid, ik ben heel erg blij met, uh, met de verlaging van de druk. Um, ik werk zelf ook met Parkstad, heb ik gewerkt in Alkmaar. Dat maakt het ook extra lastig. Ik merk ook wel dat we in Alkmaar zijn ze overgegaan op een ander systeem. Dat is net zo vervelend als Parkstad. De vraag is ook een beetje, zeg maar, gaat een app helpen op basis van het feit of je gewend bent ergens mee om te gaan of niet. Dat maakt het extra lastig. Um, maar dat we er wat mee moeten doen, dat is goed. En Ik wil eigenlijk ook de wethouder wel complimenten geven dat het zo snel gaat. En dat we in ieder geval voor het nieuwe seizoen daar dan op kunnen inspelen. Dus dank daarvoor. Verder wil ik de wethouder ook nog even meegeven uh, over het beperkt tijd parkeren. En dat is ook een feit waar we op dat moment niet over beschikten. Maar omdat er door de Hoge Raad 11 maart een uitspraak is gedaan over de twee uur parkeren. En dat het daarna ook niet nageheven mag worden. Uh, wil ik eigenlijk vragen of de wethouder dat mee kan nemen. Of in ieder geval iets kan bedenken om dat dan tegen te gaan. Um, het zit met name in de verordening. Maar goed, ik, hoor, ik zie u knikken, dus u bent er waarschijnlijk van op de hoogte. Um, maar goed, daar moeten we allicht wat mee doen. Dank u wel. Dank u wel. Dan ga ik nu naar de PvdA. Ja, dank u wel voorzitter. Ik doe het even via de microfoon van mijn collega, want de druppel uh, deed het niet. Uh, nou, is het zo te verstaan? Ja. Nou, eerst dank aan iedereen die heeft uh, gezorgd voor deze resultaten. Volgens mij staan er hele concrete dingen in uh, waar we over verder kunnen spreken in de commissie. Ook goed dat het tijdstuk er zo op ligt dat we dat in februari en maart al verder gaan bespreken, want dat is ook echt nodig. Uh, een van de insprekers refereerde er ook naar, maar wat we uh, wel lastig vonden was dat er geen presentatie was vooraf. Dus dat je niet gericht vragen kan stellen als de uh, uh, presentatie komt. Uh, dat had wel geholpen uh, uh, in de voorbereiding. We moeten het als partij ook gewoon laten bezinken. Um, we vragen ons wel ook af in hoeverre de maatregelen die al genomen zijn door het college overlappen met dit onderzoek. Was dat dan al meegenomen in, uh, in de respondenten of hebben mensen dat wel of niet in de vragen uh, verwerkt? Uh, dat is natuurlijk lastig met uh, de maatregelen die al getroffen zijn en mogelijk ook al effect hebben gehad op dat onderzoek. Uh, nou ja, wat voor ons volgens mij boven is dat de uitvoering beter moet en daar uh, zijn we met z'n allen verantwoordelijk voor. Dank u wel. Ja, dank u wel mevrouw de Vries. Uh, dan ga ik nu naar Zee. Ik weet niet de heer we... Sukel. Ja, dank u wel. De zet van Zee als laatste. Uh, nou, de dankwoorden zijn al genoeg uh, gezegd, dus uh, daar sluiten we ons bij aan. Nou, wat de PVV al zei, we hadden natuurlijk al opgeroepen om het parkeerbeleid niet in te, in te voeren uh, voor de zomer. Maar helaas is dat wel gebeurd. Gelukkig heeft de wethouder inderdaad een aantal kleine aanpassingen al gedaan, dus complimenten daarvoor. Uh, maken, we zouden wel graag ook uh, zien in de stukken dat de financiële consequenties in beeld komen. Uh, en waar we uh, los van alle opmerkingen die al gemaakt zijn, uh, neem ook de uh, mensen zonder computer serieus. Kijk je wat, voor, wat je voor hen kunt doen. Als ik even snel een rekensommetje doe, kunnen dat rustig duizend mensen zijn. De landelijke ombudsman heeft zich regelmatig uitgesproken over de toename van digitalisering en de vraagstukken die dit oproept met mensen met te weinig geld dan wel de ouderen onder ons. En ik vind dat we dat absoluut serieus moeten nemen als gemeente. Uh, de gehandicapten uh, kleine groepen maar wel uh, in onze ogen uh, uitermate relevant zeker in een dorp waar we diverse huizen hebben waar veel gehandicapten wonen moeten we daar iets mee moeten uh, moeten we daar iets mee doen uh, als laatste maar uh, ja daar kunnen we nu niet zoveel aan doen dus dat we, dat we ons wel zorgen maken over de wijze hoe enquêtes worden afgenomen in Zandvoort uh, we denken dat daar misschien wel een verbeterslag in, in kan uh, komen ...als we weer uh, zien dat, dat er wellicht dubbele uh, gegevens zijn. Ik heb ooit persoonlijk de ervaring mogen hebben met een bekende grootgrutte met blauw logo in Haarlem... ...die uh, echt zwaar aan het frauderen was en dat was niet zo heel erg handig. Uh, dat is in mijn mening hier niet gebeurd overigens, maar ik vind het wel een zorgpunt voor later... ...om daar eens een keer wat aan te doen. Um, nou, wat ook al eerder opgeroepen is, ja, dat lossen we ook niet op via de enquête, maar ik denk dat het aan ons allen ook is dus na te denken hoe we parkeercapaciteit iets mee kunnen. Maar dat is een onderwerp wat niet bij het beleid hoort. Dus dat volgt. Dank u wel daarvoor. Dat was hem. Dank u wel. Dan geef ik nu graag het woord aan de wethouder. Ja, dank voorzitter. Ik heb een aantal complimenten gehoord. Die geef ik graag door aan de onderzoekers die daar nog zitten, aan het ambtelijke team wat hier zit en natuurlijk aan de inwoners die ook aan tafel zitten. Um, ik heb ook een hoop inhoudelijke suggesties gehoord en onderwerpen die we mee moeten nemen. Die zullen we zeker meenemen bij de voorstellen waarmee wij in maart bij u terug zullen komen. Ik heb één concrete vraag gehoord en het was van de VVD over... Uh, ...de haalbaarheid van een app. Het uh, enige inhoudelijk onderwerp waar ik wel even graag op inga, ...omdat we daar op 23 december ook een raadsinformatiebrief over hebben gestuurd... ...dat we daarover in gesprek zijn met uh, parkeerservice. En voor mij, voorzitter kan ik het daarbij uh, laten... ...en uh, komen wij in uh, februari en maart uh, terug met uh, voorstellen... ...die inderdaad recht zullen doen aan deze evaluatie. Oké, okay, dank u wel... Dan kijk ik even rond. Uh, dan is mijn voorstel om het uh, agendapunt uh, af te sluiten. Uh, volgende maand uh, meer, om het maar zo te zeggen. Uh, graag schors ik even vijf minuten de vergadering. Uh, Oké, okay, dank u wel. She's got dreams too big for this town. And she needs to give them a shot. We De vergadering. Uh, het is, uh, onze samenstelling is licht gewijzigd, uh, zal ik maar voorzichtig uh, zeggen. Uh, dan komen we nu bij de agendapunten uh, van gisteren aan. Uh, ook weer is de portefeuillehouder de heer Hendricks. Uh, en dat gaat over adviesrecht raad bij afwijken van om omgevingsplan. Uh, Buitenplans omgevingsactiviteiten. Graag start ik weer met een korte inleiding. Door de Omgevingswet is het college bevoegd om, te bes om besluiten te nemen over een afwijking van het Omgevingsplan. De Raad heeft wel de bevoegdheid om een bindend advies te geven. Dit geldt alleen voor categorieën van gevallen die vooraf zijn vastgesteld. Om invulling te geven aan het bindende adviesrecht zijn beleidsregels opgesteld. Deze beleidsregels bevatten de categorieën van gevallen waarin het college om advies moet vragen aan de raad. Dit advies is uh, bindend. Voordat de leden van de commissie het woord krijgen, uh, krijgen eerst insprekers aan het woord. Er hebben ze geen insprekers gemeld, toch kijk ik even. Uh, nou, dan is nu het uh, woord aan de leden. Uh, nou, anders begin ik met Zee. U maakte zojuist een opmerking dat u uh, als laatste was, dus nou, bent u nu de eerste. Uh, we hebben hier eigenlijk geen opmerkingen over, dus dank u wel. Dank u wel. P van de A, mevrouw Koper. Ja, voorzitter, dit is de derde keer dat u op de agenda staat, hè? dus misschien gaat u er nu dan doorheen vanwege die uh, omgevingswet die telkens uit uh uitgesteld wordt. Ik kijk even naar mijn collega's, die hadden dit voorbereid voor gisteren, maar wij hebben ook geen opmerking. Dank u, vriendelijk. D66, de heer Hermsen. Ja, ik ga ervan uit dat het van de vorige sprekers dan ook meteen een hamerstuk is, want dat is van D66 ja. ook. Ja. Dankjewel voor, het. Nee. Hey, voor de voor de duik, mevrouw van Essen, het gaat nu van, van klein naar groot, hoe verkeerd dat <lacht> ook klinkt. Maar, dus u bent nu aan de beurt, mevrouw van Essen. Yes, <lacht> ik ben aan de beurt. Ik vind het een goed document. Uh, ik wil wel een aantal dingen uh, ja, in de groep gooien om uh, ja, misschien nog even over na te denken. Uh, aangezien, aangezien de. de... Ja? Oh, uh, ja, de heer Zuckel, kunt u uw microfoon uit uh, doen? Yep. Oké. Okay. Uh, aangezien de vorige keer was aangegeven toen die op de agenda stond... dat het echt een, uh, ja, een, een stuk is om uh, met elkaar uh, over uh, te debatteren. Um, nou, het aantal woningen lijkt, lijkt ons uh, ja, prima. Um, wellicht is het wel een idee om daaraan toe te voegen... dat dit uh, niet in een fase zou kunnen zijn van een groter geheel. Um, zodat niet uh, een, een, een gebied van 25 woningen opgedeeld in stukjes van vijf... makkelijker uh, door de besluitvoering heen geschoven kan worden. Uh, ook uh, lijkt het ons zinnig om de oppervlakte van het plangebied mee te nemen. Want uh, bijvoorbeeld als je ergens uh, vijf rijtjeshuizen neerzet... Ja, dat is niet zo heel erg spannend, want heel veel meer kan je er ook niet, uh, niet mee... tenzij je echt de hoogte in gaat. Uh, maar als je vijf hele grote villa's met uh, dikke tuinen neer wil, uh, wil zetten... Uh, ja, dan zou het potentieel ook iets anders met dat, uh, met dat stuk grond gedaan kunnen worden. Dus het lijkt ons ook uh, een idee om toe te voegen. Um, ja, verder is naar mijn inziens 11 uh, meter best, best hoog. Dus uh, ik weet niet wat, uh, wat de rest daarvan vindt. Um, want ja, dat zijn drie verdiepingen plus, uh, plus nog een uh, lage kap. Uh, dus wellicht... Uh, ik hoor graag van mijn, van mijn fractie, van de andere fracties wat die ervan vinden. En wellicht is het handig om toe te voegen wanneer een gebouw op een toonaangevende of beeldbepalende plek in Zandvoort staat, dat het sowieso ook nog eventjes langs de raad moet. Dank u wel. Er is een interruptie van mevrouw Koper. Ik hoorde niet, niet zo goed de hoogte waar u het over had. We hebben gisteren bij de opening van de agenda gehoord dat er een nieuwe bijlage is. Die van 11 meter bedoelt u? Ja, ja in, okay. uh, in het stuk staat 11 meter. Dus in, uh, dat en hoorde ik u zeggen van... dat u dat te hoog vindt? Oh, sorry, voorzitter. Uh, ja, op zich 11 meter is, uh, is drie verdiepingen plus, een, uh, plus een, uh, een lage kap. Dus dat is, uh, dat is best, best, best een gebouw. Dus uh, mijn vraag aan de rest is of, uh, of dat uh, prima is zo of dat we dat lager willen. Mag ik daar nog een vraag of stellen? Nee, Zeker, voorzitter. Hoorde ik u zeggen dat u dat te hoog vindt? Ik vind het behoorlijk hoog, ja. Oké, okay, de vraag is uh, helder. Dan ga ik nu naar de PVV, de heer Van der Oever. Nee, Dit is voor, uh, een stuk voor ons, uh, voorzitter. VVD, de heer Drommel. Ja, dank u wel, voorzitter. Um, ik probeer het kort te houden. In ieder geval, we hebben in de wandelgangen begrepen dat uh, ja, de omgevingswet, je raadt het al bijna, uh, uh, weer uitgesteld gaat worden. En nu tot, uh, nu tot waarschijnlijk tot 1 januari 2025, in plaats van weer met een... Uh, Half jaar. Dus ik neem dan aan dat die evaluatie die er komt... dat die dan ook opschuift, mocht dat het geval zijn. Um, Even terugkomend op uh, de opmerking van de mevrouw Van Essen. Wij vinden 11 meter niet hoog... maar misschien dat we kunnen toevoegen dat het een, uh, ja, drie bouwlagen betreft... of iets dergelijks. Um, en een puntje van aandacht. Um, want er wordt gesteld dat er geen advies nodig is voor categorieën... indien in de commissie is gebleken dat er geen bezwaren zijn. Dat klinkt ja, bijna nog een beetje vrij van vorm... Moeten we dat dan ook expliciet aangeven of hoe wordt dat uh, precies meegenomen? Daar wil ik het even bij laten. Dank u wel. Dank u wel. Dan gaan we toch nog naar mevrouw Koper. Ja, een verduidelijkende vraag aan uh, meneer Drommel. Uh, uh, bedoelt u uh, dat niet is gebleken, niet een duidelijke uitspraak van de commissie is? Of kunt u dat nog even toelichten? Ik laat de toelichting graag aan u over eigenlijk. Wat bedoelt u precies daarmee? Uh, ja, zeker. Uh, meneer Drommel. Nou, er wordt in ieder geval stel, gesteld dat als is gebleken dat er geen bezwaren zijn. Dus ik vroeg me af, ja, hoe geven wij dan aan dat er geen uh, bezwaren zijn? Of wordt dat, is dat de interpretatie van uh, de voorzitter? Ja, dat is mij een beetje onduidelijk. Mevrouw Koper. Ja, dat bedoelde ik met mijn me vraag. Er staat niet is gebleken dat. Bedoelt u daarmee dat dus dan, als er niet over gesproken wordt, dan is, dan is dat zo? Het moet dus, dus wat u betreft duidelijker vastgelegd worden? Of uitspraak, een duidelijke uitspraak van de commissie? Nou, het lijkt mij in ieder geval wel logisch dat we dat dan expliciet uh, benoemen. Dus ik vraag me in ieder geval ook af in dat stuk wat ermee bedoeld wordt. En of dat in ieder geval verhelderd kan worden. Dan gaan we nu naar de OPZ... De heer bouwberg Wilson, Voorzitter, dank u wel. Um, ik vind het wel interessante opmerking die uh, mevrouw Van Essen maakte. Um, maar dit heeft alles te maken, denk ik, met... Uh wijs op het college ook omgaat met die delegatie die wij overwegen vanavond en ik denk dat het college wijs genoeg zal zijn op het moment dat er sprake zal zijn van nou u noemde beeldbepaalde gebouwen dat dat college dat ook wel betrekt bij de overwegingen maar daarnaast is ook nog opgenomen in het voorstel dat er in de tweede helft van 2024 een evaluatie zou plaatsvinden om te kijken wat we van van de gang van zaken vinden nou wat ons betreft is dat een duidelijke uh, Terugvaloptie, mocht er aanleiding toe zijn. In ieder geval, wat ons betreft, is het een hamerstuk. Dank u, voorzitter. Dank u wel. Dan ga ik nu naar het CDA, de heer Stefan. Ja, dank. En ik heb eigenlijk, uh, volgens mij, maar ik ben niet zeker of ik. Oh, dezelfde... Sorry, uh, er is een interruptie van mevrouw Van Essen. Ja, dank um, u wel, uh, voorzitter. U geeft aan, uh, meneer bouwberg um, ja dat we achteraf inderdaad kijken van, ja, of, of deze regels uh, ja, passen of niet... en of dat uh, ja, niet een ongewenst effect heeft... dat er, an, uh, dat er bijvoorbeeld uh, projecten doorgeklipt zijn die we niet hadden gewild. Um, maar ja, dan zijn er wel projecten doorgeklipt die we eigenlijk niet zo hadden gewild. Dus de vraag is in hoeverre... Um, ja, we het open willen laten ja, wat we um, aan het college overlaten. Ja, ik, ik, begrijp, ik begrijp die vraag wel. Ik ben bang dat er allerlei dingen gebeuren die niet bedoeld waren door de commissie. Daarom rekening erop dat het college voldoende besef zal hebben van de situaties waarin je mogelijk daar bedenkingen bij zou kunnen hebben en die dan meeneemt. Het staat het college altijd vrij natuurlijk om nog even eens zich te verstaan met de raad. Gehoord, gehoord de raad van de delegatie bevoegdheid te maken. Misschien kan ook de wethouder er even op reageren. Dan kunnen we misschien... Die, die twijfel bij u wegnemen. Dank u voorzitter. Oké, okay, dan gaan we nu toch echt naar het CDA. De heer Stefan. Dank u wel. Uh, een vraag in de verlengde van uh, wat uh, mijn uh, collega Drommel uh, stelde, maar uh, toch misschien een iets aan accent. Bij mij is ook het proces niet helemaal duidelijk in artikel 2 van de beleidsregels waar staat dat uh, dat er dus voor aanvraag van buitenlandse activiteiten geen advies van de, de Raad nodig is. En er staat bijvoorbeeld bij artikel 2, lid 2, uh, als bijvoorbeeld binnen een omgevingsprogramma, waarbij de, tijdens de behandeling in de Raadscommissie niet is gebleken van bezwaren bij de Commissie tegen de activiteit. Uh, maar nou vraag ik me even af, ja, het is hetzelfde, maar ik vraag me wel even af, uh, uh, begrijp ik het zo goed? Want dan is het voor het CDA-akkoord. Maar begrijp ik het zo goed dat als wij in een, uh, in, in, in, in, in een concreet omgevingsvraagstuk... bijvoorbeeld een, een, uh, een omgevingsvisie bespreken... waarin uh, dit soort onderwerpen aan bod komen... en de commissie spreekt totaal vanuit uit... In, in die commissie zijn er geen bezwaren... en dat is voor het college dan voldoende om niet terug te komen? Of, of, of, of moest ik het zo interpreteren dat... dat uh, het college toch met stukken waar het speelt, telkens naar de raad terugkomt. Of naar de commissie terugkomt. Dus daar heb ik graag even vragen over hoe we dit in het proces uh, gaan uitwerken. Uh, en dat is, het, dat is het nu. Dank u. Dank u wel. Jong Sandvoort, mevrouw Geurensen, Dank u wel, voorzitter. Uh, zijn er zijn een aantal suggesties gedaan, waar wij zelf uh, ook nog niet uh, over nagedacht hadden. Dus uh, dank voor jullie inbreng. Uh, zeker die... Uh, van in deeltjes. Uh, wij zijn uh, voor het stuk. Uh, wat uh, wel een risico is, is uh, de langere procedure tijd die wordt genoemd. En we hopen wel dat er rekening mee gehouden kan worden dat die procedure tijd dan zo min mogelijk uh, verlengd wordt. Uh, Hamerstuk betreft ons. Dank u wel. Dan geef ik nu graag het woord aan de wethouder. Ja, dank u wel. Um... Ik ga gewoon even een aantal onderwerpen die uh, komen bij meerdere partijen aan de hand. Dus ik ga gewoon even een aantal onderwerpen langs die ik uh, heb gehoord en waar u uh, nog vragen over heeft. Um, de eerste eigenlijk, de opmerking van, van GroenLinks volgens mij met naam noemde dat, maar ook uh, net mevrouw Geuralson van uh, Jong over die fasering. Hoe voorkom je nou dat er een project van vier woningen, nog een keer vier, nog een keer vier, dat er in totaal wel twaalf of zestien uh, staan. Het antwoord is eigenlijk, daar zitten we zelf bij. Um, als we namelijk een aanvraag krijgen voor vier woningen en het college zou uh, uh, die toewijzen omdat het past binnen allerlei beleid en daarna krijgen we nog vier dan ligt het voor de hand dat we die dan niet uh, toe gaan staan omdat we ja, dit is gewoon iets waar je gewoon op moet letten in de praktijk um, het voorstel was om uh, bijvoorbeeld te kijken naar de oppervlakte van het deelgebied uh, vijf woningen op een heel groot deelgebied heeft meer impact dan uh, misschien één woning op een heel klein uh, deelgebied dat snap ik aan de andere kant is het ook maar heel arbitrair waar je dan die grens van een, een groter of kleiner deelgebied uh, zou leggen. En ik, ik heb daar zelf, moet ik zeggen, geen. Uh, ik, kan, ik kan niet bedenken wat een reële grens zou zijn voor zo'n uh, grens. Wat ik wel hier uh, kan zeggen is eigenlijk wat de heer bouwberg van ook zei. Dit zijn de gevallen waarin wij als college een advies van de raad moeten vragen. Daarnaast kan het natuurlijk altijd zijn dat wij bij andere gevallen. Bijvoorbeeld ook als iets een beeldbepalend pand is of een prominente locatie, dan ligt het voor de hand dat een college alsnog een zienswijze om de raad vraagt, simpelweg omdat dat gewoon belangrijk is om mee te nemen. Um, inderdaad is de Omgevingswet uh, uitgesteld, um, daarmee hangt natuurlijk samen dat ook de invoering van de, deze beleidsregels uitstelt en dus ook de evaluatie uh, daarvan. Uh, en hoe die evaluatie gaat zijn dat moeten we ook nog met elkaar uh, uitvinden denk ik. Um, wat ik wel wat nuttig is om te zeggen is dat in elk geval twee keer per jaar krijgt u ook een overzicht van al die besluiten die wij als college in mandaat nemen. Dat staat bij een van de volgende agendapunten. Dat houdt ook in dat mochten wij als college er heel raar mee omgaan of heel anders dan dat u het verwacht dat er ook altijd een bel is om aan te trekken. Um, ja, het puntje als niet gebleken is van bezwaren in de commissie, dit, dat is natuurlijk een beetje een ingewikkeld, want de commissie neemt op zich geen besluiten. De raad neemt besluiten, de commissie uh, niet. Um, dit hangt wel samen met een risico op um, hè, de, de procedure tijd is straks acht weken we willen versnellen. Als we nou denkbeeldig geval een stuk hier in de commissie hebben en we gaan het rijtje langs en u zegt allemaal hamerstuk, hamerstuk, hamerstuk, hamerstuk, nou dan is niet gebleken van enig bezwaar bij de commissie en kunnen we door. Dat is wat hier meegezocht uh, wordt want het, het, de commissie geeft op zich geen standpunt en je kunt niet zeggen ja zes commissieleden vonden dit vier vonden dat dus de commissie was akkoord ja dat werkt niet nou helemaal niet zo en dan ligt het in dat geval dus voor hand dat er wel bezwaren zijn maar het gaat echt om gevallen dat er evident geen discussie is nou, dan kun je een procedure ook weer twee weken uh, verkorten um... Ja, volgens mij, voorzitter, heb ik zo de meeste onderwerpen die ik heb aangetekend wel gehad. Um, tenzij dat niet zo is en dan ben ik graag uh, beschikbaar voor nog een termijn. Is er nog behoefte aan die tweede termijn? Nee. Uh, kan ik concluderen dat dit een hamerstuk betreft? Ik zie iedereen instemmend knikken. Ah, mevrouw Van Essen, GroenLinks. Nog wel één vraag. Uh, uh, opmerking dan. Uh, als wij ervan op aan kunnen dat, uh, dat inderdaad die twijfelgevallen, uh, dus uh, grotere kavels, uh, uh, beeldbepalende plekken, dat dat ook wel uh, in de raad wordt, uh, wordt gebracht, dan, uh, dan zijn wij akkoord. Dan is het ook een hamerstuk. Dank u wel. Um, dan ga ik er vanuit dat het een hamerstuk is. En dan ga ik graag door naar het volgende agendapunt. Um, de lijst verplichte pas. Participatie voor buitenlandse omgevingsactiviteiten. Voorzitter, ik. Uh, volgens ah. mij was er een concrete vraag van GroenLinks. met de vraag of de wethouder misschien wat daarover wat kon zeggen. En denk dat daar afhankelijk is. of het wel of niet een hamerstuk is. Even ja. voor de, voor de volgordigheid van de agenda. Want anders. kijk okay, even naar mevrouw Voorheffing. Of ze of het, het daarmee eens is. GroenLinks misschien wel nog een bespreking wil maken, dat weet ik niet. Kijk, ja, ik zou graag inderdaad van de wethouder horen ah. of dat. Uh... Uh, klopt wat ik uh, zojuist heb gezegd. Oké, okay, nou ja, voorzitter. Dat is wat ik uh, heb geprobeerd te zeggen in mijn termijn. Het ligt voor de hand dat als iets op een prominente locatie is dat er dat een college heeft gevraagd: hier willen wij gewoon de mening van de raad in hebben en we kunnen altijd uh, een zienswijze om de raad uh, vragen. U stelt hier alleen maar de gevallen vast waarbij het moet, maar het ligt voor de hand dat een, een college ook enige feeling heeft met uh, welke zaken de raad belangrijk vindt en die, waar dat college dan nog een zienswijze van zou vragen. Overigens. Uh, wil ik wel benadrukken, het is niet zo dat, dat, u, dat het hiermee compleet vrij uh, staat aan het college om overal maar vijf woningen uh, te vergunnen. Dat wordt natuurlijk altijd getoetst aan ander beleid wat u als raad heeft vastgesteld. En ik neem aan dat de meeste van die prominente wildbanen locaties ook op een andere manier staan benoemd in de omgevingsvisie of in allerlei andere visies of, uh, of beleid. Maar ik ben het eens met wat uh, mevrouw S aangeeft. Goed, dan kijk ik voor de zekerheid nog even één keer rond... Uh, maar dan is mijn conclusie dat dit een hamerstuk is. En dan ga ik graag door naar het volgende punt, ga ik het weer uitspreken. Agenda punt 5, lijst verplichte participatie voor buitenlandse omgevingsplanactiviteiten. Uh, wederom is de heer Hendricks onze wethouder, uh, graag begin ik met de inleiding. Uh, onder de Omgevingswet wordt nadruk gelegd op participatie. Het vroegtijdig uh, betrekken van de omgeving bij ontwikkelingen in de fysieke leefomgeving is een uitgangspunt van de Omgevingswet. Met de komst van de Omgevingswet krijgt de gemeenteraad de mogelijkheid om buitenplantse omgevingsactiviteiten aan te wijzen waarbij participatie verplicht wordt gesteld. ...het betreffen activiteiten waarin een eerder stadium geen participatie heeft plaatsgevonden. Met vaststellen van deze lijst, de beleidsregels zijn het eigenlijk, wordt duidelijkheid gecreëerd voor toekomstige initiatiefnemers. Bij welke aanvragen activiteiten, participatie als verplichting geldt. Voorgesteld wordt om participatie verplicht te stellen conform bijlage 1 beleidsregels, verplichte participatie voor omgevingsplanactiviteiten. Uh, voordat de leden van de commissie het woord kijken, kijk ik of er insprekers zijn. Die zijn er volgens mij niet. Uh, dus geef ik, ik ben even verslag nee, dan uh, geef ik nu graag het woord aan de commissie. Nou, en laat ik beginnen bij het uh, CDA. De heer Stefan. Dank u wel. Heel kort. Uh, volgens mij is het heel makkelijk opgelost. Klopt het dat de bijlage, de artikelsgewijze toelichting is veranderd? Uh, want ik zag een stuk eerder bij de stukken uh, die volgens mij als bijlage niet klopte, Maar ik zie nu bij, bij, de, bij de stukken online een ander stuk uh, bij de artikelgewijze toelichting. Uh, als dat als juist is, en dan is het voor mij betreft de enige vraag beantwoord. Ja? Dank u wel. Uh, VVD, de heer Drommel. Uh, Oké. Okay. Uh, Openzet. De heer Bouwberg-Wilson. Namelijk, uh, dank u wel. Even kijken, de PV. Ja, voorzitter, uh, dank u wel. Deze lijst die zorgt voor uh, transparantie op het gebied van participatie. Dat uh, juichen we toe. Dat zou samen moeten ingaan met de invoering van de omgevingswet. Nou, over die invoeringsdatum hebben we al eerder twijfels geuit en die hebben we nog steeds. We vragen ons zelfs af of het hier ooit komt. Uh, bouwen van vijf of vier woningen, dat is veranderd van tien naar vijf. Waarom is dat gebeurd? En uh, dan ga je dan niet uh, wat snel een participatietraject in. En we vragen ons af hoeveel tijd is er gemiddeld gemoeid met een participatietraject? Heeft uh, Wethouder daar zicht op. En ten aanzien van die 11 meter die ook hier wordt genoemd, uh, daar, daar zien we geen probleem. Dank u wel. Uh, GroenLinks, mevrouw van S. Dank u wel, voorzitter. Um, ja, eigenlijk in dezelfde lijn uh, van het vorige stuk, uh, maar in, in principe een hamerstuk. Deze 60 de heer Hermste. Hamerstuk, voorzitter. PvdA, mevrouw Koper. Hamerstuk, voorzitter. Zee. De heer Gerrits. Ja, dank u wel, voorzitter. Nou, we zijn blij dat uh, in alle drie de stukken zo en zoveel wordt benoemd over de evaluatie. Want dat is misschien wat het inwoners ook uh, het meeste raakt in dit verhaal. Waar wij wel twijfels bij hebben is, hè, er wordt nu vastgesteld uh, wanneer de participatie moet plaatsvinden. Maar er wordt niet vastgesteld wat die participatie dan moet zijn. Je kan volgens de huidige regelgeving, letterlijk om drie uur s'nachts, uh, zeggen ik hou een inloopnacht. Uh, en dan kan dat goedgekeurd worden als participatie. Dus ik zou graag uh, aan de wethouder willen vragen... Uh, of dat nog verduidelijk kan worden... en of er ook op gelet kan worden... dat mensen niet uh, een participatietraject opstarten... wat uh, ja, uiteindelijk geen echte participatie is. Dank u wel. Dank u wel. Dan ga ik uh, nu graag naar Jong Zandvoort. Mevrouw Paap. Ja, dank u wel, voorzitter. Um, ja, we zijn het uh, helemaal eens met het stuk, het uh, hamerstuk... Dank u wel. Uh, dan ben ik volgens mij niemand vergeten. Dan is nu het woord aan de wethouder. Ja, dank u wel. Um, inderdaad, zoals het CDA aangaf, de artikelswijze toelichting die is uh, gewijzigd. Uh, het is ook gisteren uh, door de voorzitter van de commissie toegelicht. Uh, er stond een verkeerde bijlage bij en dat is nu de goede. Uh, dat heb je als wat mevrouw Koper aangaf. Het is de derde keer dat deze stukken terugkomen. Dus dan kan het wel eens zijn dat je dingen aanpast die niet overal... Um, ...goed worden verzet. Uh, de PVV, woningen van 10 naar 5, uh, ...kost dat niet te veel tijd? Um, nee, ik denk van niet. Uh, ik denk dat... Uh, als, ...als er ergens meer dan vijf woningen komen... ...dan wil een buurt daarbij betrokken zijn. Uh, en dan is het denk ik... Uh, ...voorwaardelijk dat er een vorm... ...van participatie is. Um, overigens zijn, is dit... Um, ...denk ik dat het juist... ...in de totale procedure helemaal niet... ...extra tijd kost, omdat als je die gesprekken, participatie uh, aan de voorkant voert, kan de rest van die procedure veel sneller en eenvoudiger. Bijvoorbeeld omdat je, uh, als je, af de buren tegen zijn, kom je ook weer bij rechtszaken bij. De, de, terwijl als de buren in het begin al betrokken zijn, is die kans daarop veel kleiner. Dus ik denk juist dat het versnelt en uh, duidelijkheid biedt. En we hebben hier ook gezocht naar de aansluiting bij het vorige stuk, uh, diezelfde vijf woningen, diezelfde elf meter uh, enzovoort. Um, de vraag van C, uh, ja, drie uur s'nachts een inloopbijeenkomst organiseren, is dat dan voldoende participatie? Um, nee, dat lijkt me geen uh, sterke participatie. En we leggen er nu niet op hoe die participatie eruit moet zien, maar het is wel iets wat getoetst gaat worden. En iemand die een vergunning aanvraagt en zegt, ja ik heb participatie gedaan, ik heb om drie uur s'nachts een, uh, een inloopbijeenkomst gehad, er kwam helemaal niemand tussen zijn het ermee eens, denk ik dat wij als college zullen zeggen, dit is niet een voldoende onderbouwing dat je een goede participatie hebt gedaan. Het zou kunnen dat we in een toekomstige fase, bijvoorbeeld als we een nieuw participatiebeleid als gemeente hebben, dat we uh, hier eigenlijk de wens hebben om te zeggen: nou, we willen wel opleggen hoe die participatie eruit moet zien. En dat moet hetzelfde als participatiebeleid van de gemeente. Dat zou kunnen. Dat kunnen we bij een van die toekomstige evaluaties uh, betrekken. Uh, voor nu hebben we gekozen om het gewoon uh, eigenlijk vorm uh, vrij te houden en ook gewoon de, een verantwoordelijkheid te leggen waar die hoort, bij de initiatiefnemer. Het is dan helemaal om aan te tonen dat hij de buurt uh, betrokken heeft. Ik zie een interruptie, uh, voorzitter. Interruptie van de heer Gerrits. Ik heb een, uh, ik heb een verduidelijkende vraag. Want dat ik kan me voorstellen dat we dat niet kunnen afdwingen als gemeente. Hè, en dat, dat is ook absoluut niet wat ik bedoel. Uh, maar ik kan me wel voorstellen als iemand uh, een antwoord invult dat mogelijk oneerlijk is. Of, of overdrijft uh, wat er is gebeurd. Dat het heel ingewikkeld is voor het college om daar toezicht op te houden. Dus de vraag is vooral hoe zwaar uh, wordt het meegewogen op het moment dat... ...niet verifieerbaar is dat er een goed participatiest uh, heeft plaatsgevonden. Dat is dat eigenlijk mijn zorg om zit. Dank u wel. Oké, okay, de heer uh, Hendricks. Ja, hoe we dat in de praktijk gaan toetsen zal uh, zich ook moeten uiten. Hè. De, het, het werd al aangehaald, omgevingswet is nog niet ingevoerd. We hebben hier nog nooit op deze manier uh, mee gewerkt. Dus we zullen gaandeweg ook moeten uh, leren hoe dat uh, werkt. Um, het ligt ook weer hier voor de hand. dat Stel dat iemand de boel beflest en zegt van... ...joh, alle buren waren het ermee eens, dus uh, participatie is goed geweest... En wij verleden die vergunning, dat er ook bezwaar gaan gemaakt gaan worden tegen die vergunning. Dus de, de, de juridische mogelijkheid van iedereen blijft gewoon, gewoon overeind. En het lijkt mij dat als de, de boel echt beflesst wordt, dat, dat uh, als wij het niet al zelf constateren dat het ongeloofwaardig is, dat dat uh, op die manier wel aan de orde komt, dat mensen gewoon hun recht uh, halen. Oké, okay, dank u wel. Um, kan ik eruit concluderen dat dit een hamerstuk is? Ja. Dan ga ik graag door naar het volgende punt. punt 6. Delegatiebesluit omgevingsplan Zandvoort. Wederom uh, sportveiderhouder de heer Hendricks. Korte inleiding. Uh, de raad kan onderdelen van het omgevingsplan delegeren aan het college. Het is verstandig in een aantal gevallen het omgevingsplan door het college te laten actualiseren. Denk aan verschrijvingen of het verwerken van onderwerpen waarin reeds een besluit is genomen op deze wijze kan het omgevingsplan snel worden geactualiseerd er zijn denk ik geen insprekers ook de heer koper uh, niet uh, dan uh, geef ik graag uh, het woord aan de leden en dan begin ik graag met de opz de heer nou, bouwberg wilson ja voorzitter ook gezien de samenhang uh, wat ons betreft ook weer een haar stuk dank u dan ga ik nu naar de VVD, de heer Drommel. Hamerstuk. Nou, dat gaat heel snel zo. PVV. Een duurzame houten hamer van tropisch hardhout. Geen commentaar verder. Uh, GroenLinks. Hamerstuk. D66. Hamerstuk. PvdA. Ik heb mijn collega beloofd om het helemaal voor te lezen. Sorry. Echt? Nee, we hebben één vraagje. Want in eerste instantie lazen we natuurlijk het raadstuk, het bedrag wat zoveel hoger was dan oorspronkelijk die 90.000 die begroot was. En Oh, ben ik daar nog niet? Zie je, dan was ik al met... Dan is het een hamerstuk, neem me niet kwalijk. Ik hoop niet dat die zit te kijken. Dank u wel voor deze bijdrage. Zee. Dank u wel de hamerstuk. Jong Zandvoort. Hamerstuk. En het CDA. Voor ons ook hamerstuk. Dank u wel. Um, ja, dan ga ik vanuit dat dit een hamerstuk is. En dan kunnen we door naar... <laughs> Agenda punt uh, 7. Uh, belangrijk onderwerp vervanging, riolering, achterpaden van de Hobbemaastraat en de Van der Stadenstraat. Uh, wederom is de heer Hendricks uh, aanwezig namens het college. Uh, in het achterpad tussen de Hobbemaastraat en de Van der uitkomend op de Jan Steenstraat, ligt een gemeentelijk riool uit 1913 dat met spoed moet worden vervangen. In de voorjaarsnota is 90.000 euro opgenomen voor de renovatie. Uh, onderzoek heeft echter uitgewezen dat de situatie een uitgebreidere oplossing nodig heeft. Uh, renovatie is namelijk niet mogelijk. De totale kosten worden beraamd op 625.000 euro. Vanwege de ernst van de problematiek kan de kredietaanvraag. Uh, ...kan hier niet mee worden gewacht tot het reguliere moment uh, via de voorjaarsnota. De raad wordt verzocht het investeringskrediet beschikbaar te stellen. Uh, ik ga ervan uit dat er geen insprekers zijn. Uh, en dan geef ik graag het woord aan de leden. En dan begin ik bij de VVD dit keer. Dank u, voorzitter. Uh, ja, die vervanging van de riolering die lijkt ons onvermijdelijk. Dus dat, uh, dat lijkt een hamerstuk te worden. Uh, vervanging is, uh, is onvermijdelijk. In 2006 heeft er een renovatie plaatsgevonden die niet goed is uitgevoerd. Dat vind ik wel wat zorgelijk. Hè, hoe voorkomen we dat dat in de toekomst weer gebeurt? Want er zijn, uh, zijn, zijn, uh, best. het is een heel groot bedrag. En uh, nog een laatste nog een, uh, vraag. Of het bekend is wat de invloed zal zijn op het tarief van de rioolheffing in de toekomst? Of dit, ...of dit direct van invloed is volgend jaar. Dank u wel. Dan de PVV. De heer Van de Ja, dank u wel, voorzitter. Um, voor wij uh, uitspreken dat het een hamerstuk is. De noodzaak tot vervanging is duidelijk. Maar een raming van 90 naar 6,25 is zeven keer zoveel. Het is namelijk niet de eerste keer dat een raming zo vreselijk veel van de werkelijkheid verschilt. voorzitter. En dat hebben we vaker gezien. Het leidt ons dat er alles aan gedaan moet worden om dit u echt eens een, een halt toe te roepen. Daarnaast, het college ging bij de begrotingsbespreking zo prat op het feit dat de rol, uh, rioolheffing op nul was gesteld. Ik zou bijna zeggen, ja zo kan ik het ook. Daar kijken we nu al een beetje anders uh, naar voorzitter. Want we lezen ook dat de bijbehorende kapitaallasten worden betrokken bij de toekomstige berekeningen van de rioolheffing. Door deze verkeerde raming vinden we wat ons betreft in feite toch wel en weer een verhoging plaats. Zij het op een later tijdstip. Uh, graag een reactie van de wethouder hierin. Dank u wel. GroenLinks. Dank u wel, voorzitter. Um, nou ja, ik sluit uh, aan bij, uh, bij de heer van, uh, van de Oever van de PVV. Want waar komt dat verschil vandaan uh, tussen de negende, uh, van 90 uh, naar 625.000? Um, ook uh, vind ik de onvoorziene kosten die uh, worden meegerekend door de aannemer van 20% vind ik uh, rijdelijk hoog. Dat is een vijfde deel uh, van, uh, dat is dus een ruime ton uh, waar je het over hebt. Um, dus ik vraag me af waar is die aannemer bang voor. Um, want in de kosten wordt ook een onderzoek meegenomen uh, van, uh, ik meen naar mijn hoofd 30.000 uh, 30 of iets in die richting. Um, en er wordt al een post meegenomen uh, om uh, particuliere eigendommen te herstellen van 75.000 euro. Uh, wat kan er in godsnaam dan zo misgaan of zo duur zijn dat het op 625.000 euro uitkomt? Ik heb eventjes uh, zitten, zitten meten, die steeg is geloof ik 95 meter lang. En dat zou uitkomen op 6500 euro per strekkende meter buis. Dat is een hoop. Dus ik ben benieuwd of die van goud is of zo. Dank u wel. PvdA. Ja, dan probeer het nog een keer. Prikkelende opmerking van mijn collega hier over gouden buizen. Nou, wij laten dat even iets anders. Want er is. Duidelijk een onderzoek gedaan um, waardoor de inschatting veranderd is. Um, en dat is eigenlijk in de voorjaarsnota en in de begroting daarvoor al aangekondigd dat er een onderzoek aankwam. Dus in die zin waren wij, toen we het goed lazen, niet verbaasd dat het... Uh, uh, zo, uh, zo verhoogd werd. Maar als ik uw berekening hoor, hoor, mevrouw Van Essen... dan ben ik wel benieuwd of de wethouder dat ook zo berekent. In, ik heb iets gelezen over dat er meer en groter werk wordt. Maar uh, ik hoor dat straks graag van de wethouder. Een andere vraag die wij hebben is... dit deel ligt uh, vlak naast het laagste gedeelte van, uh, van Zandvoort. Hè? De, de, de straten die eromheen uh, uh, liggen. Jan Steen, uh, het Lamiebuurtje, et cetera... En vanwege die ligging is natuurlijk het risico op overstromingen groter. Um, en neerslag en stortbuien wordt, wordt natuurlijk heftiger in de toekomst. En kan de wethouder aangeven of de riolering die nu opnieuw wordt aangelegd, een gesplitste is en die de hemelwaterafvoer uh, apart af uh, doet of dat het enkelvoudig is. En, want dat komt niet zo echt uh, goed in het laatste stuk naar voren. Dus daar ben ik wel benieuwd naar. En, um, we vragen ons af of we dan ook nu op korte termijn, want dit is dus duidelijk een heel groot probleem, wat niet eerder is bedacht. Dan moet er op korte termijn ook wel gekeken worden naar die Lamistraat, die Diakoniehuisstraat enzovoorts. Hoe zitten we daarmee? Daar hoor ik graag ook een toelichting van, van de wethouder. Dank u wel. Dan gaan we naar Zee. De heer Sukel. Dank u wel. En eerst zou ik toch willen vragen, dat, dat een beetje los van, van de inhoud, maar uh, om stukken af en toe wat duidelijker te schrijven. Als ik ergens als argument lees, er kunnen grote problemen ontstaan, uh, en dat is het eerste waar ik naar kijk, dan denk ik van, uh, gaat Noord-Korea aanvallen of iets dergelijks, ik, ik zou toch even wat zakelijke stukken af en toe willen zien, dus dat ten eerste. Um... Ik heb het vragen, in 2006 is het inderdaad verkeerd gegaan. Is er gekeken of er juridisch daar nog iets uh, aan te doen is? Of is het inderdaad desdanig verjaard dat we niet kunnen teruggrijpen op oude, uh, of oude contracten die er zijn? Twee, is er het verhaal al afgestemd met de bewoners? Weten zij over van iets? Uh, want als zij ineens worden verrast met dit stuk en, en zij weten nog niet dat er allerlei problemen zijn... dan schrikken zij wellicht, ook omdat dit waarschijnlijk geen makkelijke klus zal zijn, schat ik in... Uh, er staat in het stuk dat uh, bebouwing op de riolering uh, geplaatst is. Uh, deels particulier, deels publiek. Uh, dat de roept bij mij de vraag op of er uh, wellicht illegale bebouwing is uh, bovenop uh, riolering. Uh, en of dat uh, inmiddels dan ook verjaard is, ja of nee. En of, daar nog iets aan kan, uh, of dat nog iets voor consequenties heeft. Uh, ik ben jij misschien wel daarom ook weer blij met de, de hoogte van de onvoorziene kosten. Uh, ik ben uh, inmiddels langzaam zeker ervaringsdeskundige dus omdat mijn werk is. En, en juist die onvoorziene kosten die worden vaak onderschat. Uh, ja, de, de vraag die gesteld is op collega's over de tariefverhoging, ben ik benieuwd naar in Idem of het ook op andere plekken zo is. Want dat vergt misschien wel echt wel gedegen onderzoek. Want een verschil van 90 naar uh, inderdaad bijna zeven keer zo hoog. Dan denk ik, want dan hebben we toch ergens, uh, uh, het, ons ambtenarenapparaat niet alles heeft scherp in beeld. En dan vind ik dat wel echt een groot risico voor de langere termijn. Dus misschien moeten we wel ook uh, voorstellen uh, om, om een soort rioleringsonderzoek te doen, zeker in het oudere deel. Dat was het, dank u wel voorzitter. Dank u wel. Um, Jong Zandvoort, mevrouw Keurens. Dank u voorzitter. Uh, we zijn uh, benieuwd naar de beantwoording van de wethouder op de vragen die al gesteld zijn. Uh, daarnaast uh, 90.000 naar 625 is natuurlijk een groot verschil, maar uh, de riolering is gewoon uh, noodzakelijk voor mensen en moet ook daadwerkelijk wel natuurlijk gebeuren. Uh.